6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Plastic-chirurgen voorstander van verbod op particulier vuurwerk. Kritische reacties op toespraak Syrische president Assad. En Duitse ex-patiënt van Janssen Steur beklaagt zich over behandeling. Het weer vanavond enkele opklaringen. En hierbij kan er nevel of mist ontstaan. Vannacht neemt de bewolking weer toe en valt er plaatselijk een beetje motregen. Morgen dan is het bewolkt en nevelig. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt dan ongeveer 8 graden. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie... is voorstander voor een verbod op consumentenvuurwerk. De vereniging spreekt zich uit nu het aantal slachtoffers... met ernstig vuurwerksletsel flink is toegenomen. Vorig jaar waren er zo'n 25 slachtoffers met ernstig letsel... en dit jaar zijn het al zo'n 40 anna katrien van de Kar van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Goedenavond. Goedenavond. En waarom ziet u wel iets in een verbod op consumentenvuurwerk? Wij zien op dit moment te veel ernstige letsels bij te jonge mensen. Um, wij denken dat een verbod op korte termijn uh, niet direct haalbaar is, want dat is een te grote overgang en het zou niet reëel zijn. Uh, ook mede gezien de grote hoeveelheid illegaal vuurwerk die op dit moment in omloop is, daarom pleiten wij nu in eerste instantie op korte termijn. Uh, voor een strengere aanpak van het illegale vuurwerk en voor een absoluut betere voorlichting, met name voor de jonge doelgroep van uh, slachtoffers die wij zien. Want uh, vooral het illegale vuurwerk veroorzaakt uh, dat letsel? Uh, nou, dit jaar hebben wij de meeste letsels bij het gebruik van illegaal vuurwerk gezien. Maar ook bij het verkeerd gebruik van legaal vuurwerk kunnen hele vervelende letsels ontstaan. Want de, de, de laatste jaren is uh, het legale vuurwerk uh, ook wat zwaarder geworden hè, om eigenlijk de verkoop van uh, illegaal vuurwerk tegen te gaan. Ja, dat werkt niet echt, denk ik. Want we hebben toch het idee dat er meer illegaal vuurwerk ook in omloop is. En ja, er zijn ook mensen die denken dat legaal vuurwerk veilig is... en dat je daar geen ongevallen mee kan krijgen. Maar dat is absoluut niet waar. Want op het moment dat het verkeerd gebruikt wordt... kan je daar hele lelijke letsels van ondervinden. Een jaar geleden dus 25 slachtoffers, dit jaar 40. En wat voor letsel hebben we dan? Uh, we hebben heel veel handletsels gezien en dan praat je over fracturen... amputaties van delen van vingers, van meerdere vingers tot de hele hand... schade aan de week delen, brandwonden, aangezichtletsel's. En kunt u vertellen wat voor gevolgen dat heeft voor een uh, patiënt? Uh, dat kan voor, me, voor iemand heel ernstige gevolgen hebben. Heel veel patiënten die werken met hun handen. Ja, als je toch meerdere vingers verliest, dan kan het soms zo zijn... dat je je functie niet meer uit kan oefenen... Er uh, kunnen lang, lange natrajecten aan behandelingen vastzitten, soms meerdere operaties. Dus Z de gevolgen zijn wel ingrijpend. Dat je wel vaker merkt, dat pas als je bijvoorbeeld al iets gebroken hebt, dat je al merkt van... hé, hey, ik wist niet dat ik dit eigenlijk ook nodig had inderdaad, als ik uh, alleen al de kraan open wil draaien bijvoorbeeld. Ja. Dat je dat ja. jezelf steeds tegenkomt. Dank u wel, Anne-Katrien van der Kar van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. De oogartsen die hebben al vaker gepleit voor een vuurwerkverbod voor consumenten. En ook dit jaar komt het oogheelkundige gezelschap met een dergelijke oproep. Gemeenten kunnen volgens de oogartsen beter zelf een vuurwerkshow organiseren. Het oogziekenhuis in Rotterdam zegt dat de afgelopen twee jaarwisselingen in Nederland hebben geleid tot net zoveel ernstig oogletsel als tijdens de hele Irakoorlog bij Amerikaanse militairen. De minister Opstelten zei van de week dat ook hij voorstander is van veiligere, grotere vuurwerkshows. Verbieden van particulier vuurwerk heeft nu geen prioriteit. De minister wijst erop dat er in de Kamer geen meerderheid voor is... en ook de meeste Nederlanders zouden niet zien in een vuurwerkverbod. De toespraak van de Syrische president Assad heeft in binnen- en buitenland geen indruk gemaakt. Groot-Brittannië is het felst. Minister Heek van Buitenlandse Zaken vindt dat Assad hypocriet is... omdat hij doet alsof hij niet schuldig is aan het geweld... Ik zegt dat de Syrische leider wel degelijk verantwoordelijk is... voor het geweld en de onderdrukking van zijn volk. Volgens de Syrische oppositie probeert Assad met alle mogelijke middelen... te voorkomen dat er een diplomatieke oplossing voor de burgeroorlog komt. De EU vindt dat er maar één oplossing is om rust te brengen in Syrië. Assad moet aftreden. Maar van een vrijwillig aftreden lijkt voorlopig geen sprake. Vertelt correspondent Sander van Hoorn. Kijk op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 dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De krant Heilbronner stime meldt dat de omstreden neuroloog Janssen Steur... in de kliniek in Heilbron toch enkele medische ingrepen heeft gedaan. De krant baseert zich op uitlatingen van een patiënt die zich bij de krant heeft gemeld. Volgens de patiënten heeft Janssen Steur bij haar een lumbaalpunctie gedaan. Dat is een soort ruggenprik om ruggenmergvloeistof af te nemen voor onderzoek. Het is onduidelijk of de verklaring van de vrouw in strijd is... met die van het ziekenhuis in Heilbron. Correspondent Tim de Wit. Gisteren verklaarde het ziekenhuis een helbron nog dat Janse steur geen ingrepen deed bij patiënten. Het is niet helemaal duidelijk hoe we deze ingreep moeten interpreteren. Het gaat in elk geval niet om een operatie of een grote medische ingreep. Maar het ziekenhuis zal morgen meer duidelijkheid over deze kwestie geven. Navraag bij artsen hier in Duitsland leert dat het voor een assistentarts niet ongebruikelijk is om dit soort lumbaalpuncties uit te voeren. Er moet wel altijd een hoger geplaatste arts op de afdeling aanwezig zijn... als assistentartsen dit soort ingrepen doen. De ex patiënte zegt in de krant dat er na de ingreep complicaties zijn opgetreden. Ze zou hebben geleden aan het zogeheten postpunctiesyndroom. De directeur van de kliniek in Helbron zegt dat dit syndroom... in 3 tot 10 procent van de gevallen voorkomt en bij jonge vrouwen zelfs vaker. Het is daarom geen uitgemaakte zaak dat er complicaties... door toedoen van Janssen steur zijn ontstaan. Luchtvaartbedrijf Air France KLM wil Alitalia helemaal overnemen. Dat schrijft althans de Italiaanse krant Il Messaggero. Air France is al voor 25% eigenaar. De rest van het bedrijf is in handen van Italiaanse investeerders. Volgens luchtvaart Jan Veldhuis zit er grote voordelen aan een overname. Die twee maatschappijen doen al een hoop met elkaar. Die zijn met name aan de, aan de marktkant doen ze veel... Uh... Dat ze elkaar passagiers in elkaars netwerken doorgeleiden. Maar het voordeel van een fusie is dat je ook aan de kostenkant een hoop kunt doen. Als je, hoe groter de maatschappij, hoe groter de kostenvoordelen, hoe groter de, de economies of scale, zoals wij dat in jargon noemen. Uh, het blijkt dat grote bedrijven in het algemeen grotere overlevingskansen hebben. En als het lukt, als Air France KLM Alitalia helemaal overneemt... ontstaat een van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Volgens de Italiaanse krant wil Air France KLM de aandeelhouders 20% extra bieden... voor de prijs die ze hebben betaald voor het aandeel. In Duitsland heeft Supermarktketen Aldi Suits zijn personeel laten bespioneren. Dat heeft een winkeldetective verteld aan het Duitse blad Der Spiegel. Hij kreeg bijvoorbeeld van een vestiging opdracht om in de kleedruimte verborgen camera's te plaatsen, zodat het personeel in de gaten kon worden gehouden. Toen hij weigerde, kreeg hij te horen dat er geen werk meer voor hem was. De detective moest al die suit ook rapporteren over verhoudingen tussen personeelsleden, melding maken van trage werknemers en uitzoeken of mensen financiële problemen hadden. De directie zegt in een reactie dat een detective slechts bij hoge uitzondering dergelijk onderzoek doet en alleen als er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. In 2008 kreeg concurrent Lidl hevige kritiek toen in Duitsland bekend werd dat het personeel met camera's en detectives in de gaten werd gehouden. Bij het benoemen van de leiding bij de politie moet de kwaliteit bepalend worden. Die kwaliteit moet voor het aantal dienstjaren gaan. Dat zei de korpschef van de nationale politie Gerard Bouwman in het tv-programma Buitenhof. We hebben een landelijk sociaal statuut. Daarin staat hoe de benoemingen in de leiding moeten gaan plaatsvinden. Die worden benoemd op basis van het aantal jaren dat je werkt in de overheid... Het gaat niet over kwaliteit, het gaat dus over het aantal jaren dat je in de Rijksoverheid werkt. Nee, maar die gaat dus voor kwaliteit. Wij zitten met de bonden aan tafel. Ik zou zeggen, laten we nou eens kijken hoe we in plaats van op leeftijd op kwaliteit leiding kunnen neerzetten. De Korpschef reageerde in buitenhof onder Meer op kritiek van de politievakbond ACP. Die zegt dat de politietop zichzelf uit de wind houdt, terwijl de agenten in onzekerheid verkeren.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 Het is een opnieuw geluk. De schaatser Stefan Groothuis heeft op miraculeuze wijze... zijn titel op het Nederlands kampioenschap Sprint geprolongeerd. Groothuis die eindigde op de afsluitende duizend meter als derde. Maar zag vervolgens dat Hein in Otterspeer vijfde werd... en daarmee de titel verspeelde. Het goud ging zodoende naar Groothuis. Otterspeer moest zich tevreden stellen met brons. Het zilver ging naar Michel Mulder. Groothuis weet dat het bij sprinten allemaal zeer dicht bij elkaar ligt. Het is gewoon heel krap, weet je. Die dat is het mooie aan dit toernooi. Het niveau is gewoon echt heel erg hoog. Als je kijkt, uh, ik weet het dus niet wat precies de verschillen zijn. Maar ze zal echt in de honderdste zijn. Ja, geweldig. En vooral ook wel omdat het de zesde keer is. En uh, dat vind ik toch wel echt speciaal. Uh, gelijk met Geert van Velden en Jan Bos. Bij de vrouwen werd Marit Leenstra een Nederlands kampioen. Zij ontfutselde Margot Boer in een direct duel op de duizend meter de titel. En de brons ging naar Logine van Riesse. Leenstra was uiteraard dolblij met haar titel. Ja, het is een hele mooie titel op weg... Uh... Ja, eigenlijk beter 1500 meters. Dus daarvoor heb ik uh, meer snelheid nodig. In dit seizoen uh, zijn we echt ingegaan uh, met het idee om dat te verbeteren. En uh, ja, dat ik daarmee hier die titel kan pakken is ja. ja, super. Thijsje Oenema eindigde als vierde in de eindstand. En zij mag daardoor met Leenstra, Boer en Vorrissen naar het WK Sprint. Dat eind januari in Salt Lake City plaatsvindt. Jorien Termors en Niels Kerstholt hebben met overmacht de nationale titel shorttrack veroverd. Ze wonnen in Amsterdam beide hun vier afstanden. Gisteren waren ze al de sterkste op de 1500 en 500 meter. En vandaag wonnen Termors en Kerstholt ook de 1000 en 3000 meter. Termors werd vorig weekend ook al nationaal kampioen allround op de lange baan. En ze gaf toe dat de concurrentie in het shorttrack vandaag niet al te groot was. Nou ja, ik wil niet overdrijven natuurlijk, maar uh, ja, ik rij gewoon goed op dit moment. bij ben even in orde en. Uh... Ja, dan zie je dat je, ja, dat je gewoon hard kan rijden en dat, uh, dat de concurrentie uh, ja, wel een stuk minder is in Nederland. Marianne Vos heeft met overmacht de veldrit voor de wereldbeker in Rome gewonnen. De wereldkampioenen domineerden van start tot finish. Vos reed al in de eerste ronde weg met Amerikaanse Katie Campton... en nam twee ronden voor het einde alleen de leiding. Compton kwam op 24 seconden als tweede over de finish... en verzekerde zich daarmee van de eindzegen in het wereldbekerklassement. Bij de mannen ging de zegen in Rome naar de Belg Kevin Powell's. Landgenoot en wereldkampioen Niels Albert eindigde op 22 seconden als tweede... Lars van der Haar, de wereldkampioen bij de belofte... die kwam als zesde over de streep. Tan van der Brand werd tiende. Nog één keer de hoofdpunten. Plastisch chirurgen tonen zich voorstander van een verbod... op particulier vuurwerk. Ze wijzen erop dat het aantal vuurwerkslachtoffers... met ernstig letsel fors is toegenomen. De toespraak van de Syrische president Assad... is in het Westen slecht ontvangen. De Britse minister Heek noemt Assad hypocriet... omdat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor het geweld in zijn land. En een Duitse ex-patiënt van neuroloog Janssen Steur... heeft zich in de krant beklaagd over haar behandeling. Na een ingreep die de Nederlander deed... zouden er grote complicaties zijn opgetreden. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Studio Itzerda.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 Het is radio 1, VPRO, studio Itzarda. De stiltemachine. St. Mag ik u even om uw zwijgzaamheid verzoeken? Stilte. Ja, nog, nog even? Wat we stilte noemen is een illusie. We gaan het vandaag bij studio Itzarda over stilte hebben. De harde stilte. Wat een dom idee. Slow radio, oké. Okay. Daar kan ik wat mee. Maar slow en stil. stil nou even. Want als je heel stil bent. dan kan je Martin Minkema horen nadenken. Op dit moment is het werkelijk volkomen stil. Hoort u het knetteren? Hoort u. hoor, hoor je het? Hoor je het? Ja? Hoe. Hoor, hoort u het? kan niet heel erg lang zwijgen, want dat mag niet op de radio. Er zijn twee redenen ervoor. De eerste is dat de zender het niet aan kan. Die moet geluidsgolven, de in pompen. Maar als hij niks heeft om te pompen... en als die zender dus nergens naartoe kan met zijn vermogen... dan blaast die zender zichzelf, zichzelf op. Maar de belangrijkste reden, dat bent u, de luisteraar. Het is namelijk bewezen dat u al na een nou, seconde of zeven stilte op de radio wegzapt naar een zender waar wel geluid uitkomt. En uh, daarom gebeurt het volgende in het verbindingscentrum... als ik uh, zeven seconden mijn mond hou. Shit, zijn de idioten van Itzel zeker weer. Ja. En het, ver het verbindingscentrum dat is uh, de plek waar alle zenders... van de Nederlandse radio bij elkaar komen. En daar, daar gaan dus alarmbellen af als ik langer dan zeven seconden mijn mond houd. Dus, dat, dus dat, dat, je kan geen stilte hebben op de Nederlandse radio. Maar goed, eigenlijk ja, als, als, als je radio maakt, je bent natuurlijk om, om te praten. En dus de, de functie van Radio 1 is het piekeren namens heel Nederland. Want stel je voor dat het stil wordt, ja, dan, euh, dan moet je zelf gaan piekeren. Tenminste, zou je het kunnen zien, hè? Ingrid Bals. Je bent voorlichter, je zit naast me, je bent ook yoga docent En je bent oprichter van de werkplaats van de stilte. Een van de oprichters, ja. We zijn met, uiteindelijk met zeven mensen um, geweest, een collectief in Eindhoven. Ja. En uh, we hebben uh, drie jaar lang onderzoek gedaan... naar uh, hedendaagse vormen van stiltebeleving. Waar kwam dat vandaan? Um, Bij jouzelf bedoel ik. Wa Want je bent oprichter, hè? Uh, Ja. Ik ben een van de initiatiefnemers en uh, vanuit mijzelf... Um, ik, ik um, begaf me al een aantal jaren in de creatieve industrie... En um, ik werd toch behoorlijk geraakt door uh, um, uh, de, uh, de voorwaarden die de creatieve, creatieve industrie stelt om uh, uh, te kunnen scheppen. Om iets ja. te kunnen doen. Ja. En veelal werd dat uh, uh, door kunstenaars en uh, architecten en ontwerpers... Uh, religieus of niet religieus genoemd... dat stilte of autonomie uh, uh, alleen in een eigen studio... als een voorwaarde werd gebruikt om uh, tot uh, iets te komen. Tot een bepaald idee idee te komen. Ja. Um, dus dat vond ik heel fascinerend. Mm. En, en Daarnaast hadden wij een heel gesprek met een aantal mensen uh, over de, her, de stilstand van de religie in Nederland en alle leegstaande kerken. Ja, want en, er, ja daar kun je allemaal stiltecentra van maken. Hè. Daar gaan we het straks uh, ja. over. Hebben jullie drie jaar bezig geweest? Heffen jullie jezelf nu op, begrijp ik? Dus nu... nu, nu. He, dus nu komt er weer echte stilte. We hebben voor ons allemaal een eigen moment uh, van stilte uh, gewenst. Oh ja, oké. Daar gaan we het straks uh, uitgebreid over hebben. Uh, Ingrid Bal, ik noem je net Bals, excuus. Ingrid Bal. Bal. Ja, hm. uh, um, onze eigenste Itzada-medewerker Zagadine... die woont in, een, in de Betuwe, in een stiltegebied. Althans, stiltegebied, zo noemt de provincie Gelderland dat. Maar hoe stil is het in een stiltegebied...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 Mutsap, op, handschoenen aan. Je had nog iemand gebeld die weet waar het stiltebankje ja, staat. Ja, die Moet we hier... <laughs> Ja, en dan naar rechts zijn die. Oh, nou, dan kunnen we even kijken of we de plassen kunnen vermijden. Ja. Want hier zijn hele diepe sporen met plassen. En we gaan op weg naar het stiltebankje. Het stiltebankje. Zullen Jacqueline en Piene het stiltebankje... Op de stilste plek van Nederland vinden. In het uitgestrekte bos bij Maaren. Want daar lopen ze zich eh, 40 decibel. Ingrid Bal. Eh. Kijk je even aan, 40 decibel, dat is, dat is officieel stilte in Nederland. Ja, dat, ik, ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Wat wij in ons onderzoek hebben gezien... de Wereldgezondheidsorganisatie uh, uh, heeft een, uh, een lijn getrokken... 30 uh, decibel of minder dan 30 decibel is goed om te slapen. Um, en 35 decibel uh, of minder uh, is nodig om in een klaslokaal... tot prestaties te komen, te kunnen leren en ook te le kunnen lesgeven. Dus 40 is al best wel veel... En als je dan nagaat dat de natuur zelf al een enorme hoeveelheid aan decibellen produceert, um, vraag ik me af of die 40, ja, dat is een heel relatief begrip. Dan mag er geen vogel fluiten nee, bijvoorbeeld. Nee, niet ja. in ieder geval naast de microfoon waar het wordt opgenomen. Nee. nee. Ja. Um, de werkplaats van de stilte, die ik de afgelopen drie jaar in stand heb gehouden met een aantal andere geestverwanten, met kunstenaars, met een architect zat erbij, een theoloog begrijp ik. Hè? Ja. Um, uh, wat voor soort stilte probeerden jullie te onderzoeken? Um, ja, we hebben drie werksessies gehad om eerst te kijken... wat is dan precies stilte? Hoe, wat, wat, wat, uh, wat, hoe, ja, wat vinden mensen van stilte? Daarin werd al heel snel aangegeven van nou ja, het is eigenlijk aandacht. Want aandacht. Stilte, stilte is niet geen geluid. Dat vonden mensen toch niet echt stilte. Dus als ik mijn mond nu hou en ik luister, dat is stilte? Dan heb jij een bepaalde vorm van stilte, ja. Ah, ja. ja. Ja, ja. Um, en daarna zijn we heel snel doorgegaan naar een soort vormgevingsvraag: oké, okay, wat zijn dan voorwaarden om tot stilte te komen? En dan niet uh, in meditatiesessies, maar met name in een ruimte. Dus als er een ruimte zou zijn, of uh, uh, ergens buiten op straat, uh, wat zou dan uh, voor mensen stilte kunnen zijn? Um, een, een visvijver midden in de stad is een bepaalde vorm van stilteervaring. Een, uh, uh, een ademhalingstechniek uh, als app op je telefoon... is een bepaalde vorm van stilteervaring. Nee. Dus ik dat zijn we uh, gaan onderzoeken. Ik ben opgegroeid in uh, Friesland, in een uh, dorp. En uh, ik ging op een gegeven moment logeren bij uh, familie midden in Amsterdam. En ik dacht, nou, dat is een enorme herrie. Hm? Dus ik, ik, ging loge, ik, ik, ik, ik ging naar slaap en het was doodstil. Ik zat aan de achterkant van zo'n pand... Doodstil. Ik was zo verbaasd. Verbaasd, maar niet eng, neem ik aan. Het is ik, ook ik, alweer... was, ik was een beetje teleurgesteld. Ik oh, dacht, ja. stad, is dit nou de herrie? Is dit nou de ja, bruisende ja. stad? Ja, ja. ja, en toch, he, we, het, we, toch hebben we de dynamiek en die beweging nodig. Stilte is gewoon een hele natuurlijke tegenhanger voor de dynamiek en de beweging, die, we ook gewoon, die ons tot prestaties brengt en ik die was, ons in beweging brengt. Het was stiller in Amsterdam dan bij mij in het dorp. Kijk, <laughs> S nachts. <ja>, dus <laughs> dat is. ja. Zeg maar, um, uh, jullie zijn dus met z'n allen uh, om de tafel gaan zitten. Sessies gehad, noem je het? Ja. Uh, even de urgentie, hè? dit is Radio 1. Waarom is het zo belangrijk om die stilte te duiden... wat het nou is dat we nodig hebben? Um, nou, er is, een, er is natuurlijk veel uh, gezegd ook over de uh, herbestemming van kerken. Dat is iets waar wij ons met name mee bezig hebben gehouden. Uh, in de komende uh, decennia zullen er, in ieder geval in de protestantse kerken al 30 tot 40 procent van de kerkgebouwen uh, of worden gesloopt of worden herbestemd. En we vonden het toch raar dat he, die, die, die, die gebouwen van wel leer, die vaak heel centraal in de stad staan, niet worden gebruikt voor een, een nieuwe vorm van stiltebeleving. Um, dus we zijn eigenlijk um, op zoek gegaan naar wat wil de gebruiker... en dan met name de jonge gebruiker, hè, leeftijd 35, 25 tot 40 jaar... wat wil die nou met zo'n oud gebouw? En wat moet daarin gebeuren? Dus die gebouwen die komen vrij de komende jaren. Wel 30, 40 procent geloof ik van het, kerk, het kerkgebouw komt vrij. Hele ja. een, heleboel, een heleboel worden frisse functie. Je ja. heleboel een heleboel gebouwen. Krijg je. En dat zou een hele mooie stiltecentra kunnen worden. En daar, daarop, daarvoor zijn jullie eigenlijk gaan met die werkplaats ondersteelt Om te kijken hoe je die, die plek het best kan inrichten. Ja, ja, we zijn ah, nu, ja, nu begrijp ik het. We zijn nu klaar. We hebben een publicatie ja. gemaakt. En in die publicatie staan eigenlijk een aantal aanbevelingen: wat uh, uh, gemeentes, maar ook kerkgemeenschappen uh, en uh, bisgoedommen moeten doen om deze kerken uh, een nieuwe functie te kunnen geven vanuit de behoeften van de gebruiker. En de publicatie die publicatie uh, die gaat heten? Die gaat heten stilte aan het werk. En die werk. is per ja. uh, volgende week verkrijgbaar. Ja, de, de negentiende, begrijp ja, ik aan daar Een paar, paar weken nog. Ja. Ja. Maar ja, uh, is er eigenlijk wel behoefte aan, aan stilte? Um, nou, we hebben wel gezien dat jonge Misschien mensen... Is het nodig? Misschien is het wel ja. nodig. Hè? Laat ja. even... Excuus ja. voor het onderbreken. Ja. Ik moet even stil zijn. Ja. Ja. <laughs> um, jonge mensen hebben... Uh, of uh, afhankelijk van hun, achtergrond, onafhankelijk van hun achtergrond... hoef je jonge mensen niet uit te leggen... dat het belangrijk is voor hun welzijn... Uh, om uh, zich terug te trekken hè? Uh, en, en een moment voor zichzelf te nemen. Wat we wel uh, hebben gezien is dat jonge mensen het erg moeilijk vinden... om het dagelijks te integreren in hun leven. De discipline te hebben om uh, een moment van de dag te nemen... om zichzelf even terug te trekken, is erg moeilijk. Omdat ze gewoon nou eenmaal worden geleid door allerlei prikkels... Uh, en, en, en dingen van buitenaf. Ja. Dus ja, de behoefte is er wel. Alleen de voorwaarden om tot stil te komen is erg lastig. Het is bijna niet meer mogelijk... Volgens mij is het bijna nog niet ja, mogelijk. discipline. Ik, ik weet niet of discipline mogelijk is. Ja, <laughs> maar een discipline. Eigenaar. Je moet je, ja, maar je moet je wel kunnen afsluiten van die geluiden die er, die er al zijn. Echt stilte is er natuurlijk niet in Nederland. Hè? Ja, afsluiten. Dat is één manier. Je ja. kunt jezelf daar ook aan overstijgen, zoals de, in de yoga. Dus ja, met yoga docent. Je, je, je, ja. je, je bent echt van de yoga, dus dat doe je elke dag. Neem ik aan yoga? Min of meer, ja. Ja. En, dan, uh, en, dan, en dan, maar dan kun je afsluiten? Of zoek je dan ergens anders die stilte? Ja, dan laat je, je niet, niet door geluiden leiden. Dat is ja. het meer. Als je ervaring met meditatie hebt, dan is het er misschien wel. Maar laat je je niet daardoor leiden. Ja. Je zegt net uh, dat, dat je concentreert op jong, jonge mensen. Hoe jonge mensen met stilte omgaan. Hè? Ja. Want ja, ik, ik hoor regelmatig ouderen die zeggen van... Ja, overdag is nog wel te doen. Maar s'avonds is de stilte er. En dan ben ik wel behoorlijk eenzaam. Ja, ja. Ja, eenzaamheid is natuurlijk een van die dingen die je tegenkomt in stilte. Hè? Dat, uh, ja. um, uh, ja, da daardoor vinden jonge mensen het ook prettig... om met heel veel andere mensen in contact te komen. Ja. vp radiomaker Jos Palm... Uh, die vertelt nu over zijn persoonlijke zoektocht naar stilte. En die kweesten voerden hem langs verschillende kloosters. Ik heb... Uh...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 twintig jaar ouder, inmiddels ruim twintig jaar ouder... dan heb ik daar geen uh, klooster meer voor nodig om het te vinden. Het klooster zit, om het in een uh, cliché te zeggen... het klooster zit nu een beetje in mezelf. Ja, dat is mooi. Het klooster zit een beetje in mezelf nu. Jos Palm, hoorde u. Dit is Studio daar over stilte deze week. Ingrid Bal, als, als, als je het hoort, hè? Uh, dus de stilte zit in mezelf. Dus dat daar... Uh... Daar moet je aan streven uiteindelijk. Hè? Dat, uh... Heb je zelf ook in een klooster gezeten? Ja, ik heb wel maar... regelmatig uh, uh, momenten. Ik heb nu een jong kindje, dus de, misschien is de behoefte er juist ja. veel meer... maar de tijd dus niet meer zo. Ja. Maar ja, dat is wel een uh, hele bijzondere ervaring. Ja. Je, je laat wel uh, gewoon zo je thuis zorgen thuis... en je, je, je kan even echt even helemaal naar binnen gaan. Dus, ja. Maar dat moet je wel de tijd inderdaad voor hebben. Dus ja. als, als je in die tijd hebt voor, voor een klooster... De rust in de tijd van klooster, dan kun je wel misschien in de toekomst een kerk ingaan. Niet voor een dienst, maar om die stilte te beleven. En hoe, hoe richt je dan zo'n kerk dan in van binnen? Want er kunnen geen. ja, al die, al die attributen die normaal in de kerk staan, die, mm -hmm. die doen er dan natuurlijk niet meer. Ja, toe. ja, een kerk. Het is natuurlijk een beetje een gek gebouw. Omdat er natuurlijk zoveel, hè, met name in de katholieke kerken heel veel um, rituelen en uh, objecten staan die de hedendaagse mens niet meer echt als, als, als, als eigen of als prettig ervaren. Um, dus we hebben eigenlijk drie dingen onderscheiden... die heel belangrijk zijn als je een goede ruimte wil maken. Uh, allereerst is het uh, misschien nog wel het belangrijkste... dat je de begeleiding van buiten naar de ruimte toe... en weer terug naar buiten heel wow. erg goed ontwerpt. Je moet mensen echt naar binnen met een bijna zintuigelijke ervaring. Eh, omdat de overgang van buiten naar binnen eigenlijk het belangrijkste is. Als mensen eenmaal binnen zijn, dan is er wel een bepaalde overgave. Maar er, er moet iets tussen. Er moet iets tussen, ja. ja. Dus dat is één. Um, het tweede is dat er in de ruimte zelf... Um, dat het erg belangrijk is dat daar uh, focuspunten zijn... zoals de ontwerpers dat noemen. Ja. Dat, zijn, dat kan een kaars zijn, dat kan een geur zijn... dat kan muziek zijn, een kunstwerk. Oh, je mag niet helemaal niks zijn. Niets is geen stilte voor mensen. Dat is heel oh, gek. Maar hoe kan het nou? Ik weet niet of je het hier in de studio misschien ook ervaart. Er is geen daglicht. Het is een heel geluidsdichte plek. Ja, um, een, er uh, wordt door, door mensen wordt het niet echt als stilte ervaren. Ja. Nee. Ja, ja. En het de derde punt wat we hebben ervaren, wat we in het onderzoek ja, maar... hebben gezien, is de, de relatie met jezelf en de ander. Het is heel gek om zelf stil te ervaren en dan opeens een vreemde naadje te hebben die datzelfde ook. Oh, er moet wel zoet. iemand bij iemand naadje staan. Nou ja, dat is dus de vraag. Sommige mensen ervaren het als heel prettig en anderen willen dat totaal niet en daar moet je wel voor ontwerpen dat is wel een, een, een ja maar, maar, wat waar kijk, je over maar nou moet denken. maar kijk zo'n zo kerk zo'n kerkgebouwen waar jullie uh, van, van de werkplaats van de stilte eigenlijk uh, voor pleiten dat die kerkgebouwen allemaal stiltecentra gaan worden of allemaal <lacht> de, de, de kerken die, uh, die geen kerk meer zijn ja. Um, ja die hebben natuurlijk akoestiek van zichzelf het is helemaal niet stil het is natuurlijk helemaal niet stil eigenlijk het, nee. want het is al je hoef maar iets te zeggen hoef je even te schuiven en het is al uh, Nee, dat doet dus wat, die akoestiek. En dat is denk ik ook wel goed. Ik heb een keer in een... Ja, nee, als die kerken zo... Dus de bedoeling is dat... Dus de kerkgebouwen allemaal aan de krijgen. En wat hebben jullie verder eigenlijk nog voor ideeën dan? Nou, een beetje terughalen. Ik denk niet dat het mogelijk is om in alle kerken stiltecentra te bouwen. Ik wil alleen in het debat over herbestemming van kerken... wel een soort kleine spel de prik geven van... kijk nou ook eens naar de behoeften van de gebruiker. Want ja. vaak wordt er vanuit een kerkgemeenschap gesproken... of vanuit een architect of vanuit een gemeente. En dat is allemaal hartstikke belangrijk. Maar de behoefte van de gebruiker wordt weinig ge, uh, uh, gezien. En ja. de behoefte van de gebruiker is dus wel degelijk... dat er een gebouw is waar ook, weet ik veel, de 99 namen van Allah... of de, de, de, de, de universele rechten van de mensen ook hangen... in de plaats van alleen maar een religieuze context... Spreek straks even verder. Piene Berg van de Natuur- en Milieu Federatie Utrecht en iets van haar medewerker Jacqueline. Banjeren nog steeds door de ketsnatte bossen bij Maaren. Ze vinden een bankje, maar dat is niet het befaamde stiltebankje, zegt Piene. Lopen en lopen, de stilte lijkt ver weg. We zijn veel verder op gegaan, hè? jij zei dat je de weg wist, ja.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 Het is wel heel raar, hè? Je, ja. nee, je, ho je hoort je slikken heel hard ja, ja, nee, je en je ademhaling. Dus ja. ik ben nog niet aan mijn bloed toegekomen of aan mijn hart. Nee, maar dan dat... moet je echt een tijd stil gaan ja. zitten hier in deze ruimte. Het is raar, je bent in de ruimte voor je gevoel, maar tegelijkertijd zit je inderdaad in een box.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 Nou, kijk, 15 seconden stil op de Nederlandse radio, dan, is, dan is, ja, ja, <laughs> zijn ze helemaal in, ja, na, in ja. paniek. Dus <laughs> moet ik maar niet te lang houden. Nog. Ja. <laughs> oh, Godverdomme, zeg. Ik vind te veel om toe te geven, dat doe ik eigenlijk liever niet. Maar ik moet echt even goed kijken waar we nu zijn. We zijn de weg kwijt. Ja. Fuck. We hebben doorweekte schoenen. Stil is het nog niet een keer geweest. Dat klotenbankje kunnen we ook niet vinden. Laat we bankje maar zitten. Maar goed, te kijken straks wel op internet. Ze is droog met een kop koffie. Op zoek naar stilte in Nederland. Dit is Studio Itzerda over stilte. En als je echt de stilte wil opzoeken, dan moet je dus naar zo'n dode kamer. En ik vond het zo'n mooie uitspraak. Dat in een dode kamer... Door de dode kamer is eigenlijk oneindig groot voor, uh, voor die geluidsgolven. Je kunt er anders achter plakken dan ook, hè, in een rijstudio bijvoorbeeld. Natuurgeluid, maar ook uh, ruimteschip. Ingrid Bal, wat, uh, wat oneindig grote van die geluidsgolven. Ja. ja, ik moet opeens denken aan wat, wat er met je gebeurt als je in diepe meditatie zit. Dan, dan ervaar je dat ook, dat oneindig grote. Ja? Dus het is toch iets, ja. Dat is het toch niks voor mij. Want ik vind het verschrikkelijk zo'n dode kamer. Ja, dat is best eng. Ja. Ja. Ja. Oh, je moet eraan winnen. Ik, nou, ja. Ik, ik heb ja. erin gezeten in zo'n dode kamer een keertje ook. En, uh, ja. en het was net alsof mijn trommelvliezen werden ingedrukt. Er was een soort overdruk. Een oorverdovende ja. stilte. Ja. Ervaar je dat ook uh, als je mediteert? Nou, die, die, die, die, die, die, hè? geen geluidsgolven, nee. Dat ervaar je niet als je mediteert. Alleen het, het, in, het, het, het oneindige grootte, dat je, wat je opzoekt... dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat een soort doel is in je meditatie. Ja, ja. Denk ik wel. Ja. Hey, je kunt de stilte opzoeken. Hè, voor zover het gaat, met de decibel waar je altijd mee te maken hebt. Ook in, voor, speciaal in Nederland. Behalve als er die herrie in jezelf zit. Als je herrie in jezelf hebt. Iets waarvan je niet weg kan rennen. Als pijn die maar niet weggaat. Je kunt wel rennen, maar het gaat met je mee. Ik heb het over tinnitus. Een constante piep in je oor. Luister naar Benny Visser. Ik hoor hem altijd. Een hele hoge piep dan. Ik kan hem voordoen op een appje van mijn iPhone. Ik ben Benny Visser en ik kom uit Bijvenwijk. Ik ben 41 jaar.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 dat ik echt wel gewoon niet rustig slaap door die piep in mijn hoofd. Dat is echt uh, het meest vervelende wat er is. En toen ben ik natuurlijk gaan googelen. Ja, dan kom je natuurlijk uiteraard de meest verschrikkelijke verhalen tegen. Van mensen die van een flat uh, af willen springen of voor de trein. Omdat ze helemaal krank worden. Van mensen die echt heel zo gek worden in hun kop van die piep. Uh, zelfmoord plegen, whatever. Wat voor uh, erge dingen. Of hun gezinnen uit... Uh, uitmoorden moorden en dan zelf. Uh, ja, die zijn er ook in België. Ja, ik, me, ik meen het. Die kun je zo in, uh, intikken. Dat heb ik dus niet. Die behoefte heb ik nooit gehad. Als ik het nu zo allemaal achter elkaar zou vertellen, denk je, jezus, hè? Wellicht moet ik wel even uh, Noord-Zweek-Kanaren lopen, staan Excuse, dat is hella. Hallo? Ja, ik zit op het kantoor, want het was uh, een beetje lawaierig. Oh, afschuwelijk. Ik wou niet, niet zeggen, ik, ik, ik heb zelf ook wel eens een tijdje zo'n piep in mijn oor gehad. Vanwege wat de oordopjes gingen rondzingen. Dat geluid, verschrikkelijk. Maar dit, ja, iets, dit je oor hebt... Iets wat je niet af kunt zetten. Maar kun je daar iets, kun je daar, kun je daar iets uh, aan doen eigenlijk? Met het gereedschap, wat jullie van de werkplaats van de stilte waar je mee oprichter ja, van bent. ik zou alleen voor deze ziekte... zou ik alleen maar denken zoveel mogelijk afleiding. En dan ja. afleiding die ook nog goed voor je is. Ja. Ken jij Anti-Lawaai van uh, Joost Belenfante? Die heeft een aantal uh, cd's gemaakt met Anti-Lawaai. Nee. Want je hebt gezegd van, ja, er is, er is zo... Mag, mag dat even starten, wat Anti-Lawaai, ja. Dan hoor je dus... Hij zegt van, ja, er is zoveel herrie in Nederland. Je kunt er eigenlijk niet tegenop. Dus je kunt maar beter iets overheen leggen... waardoor dat geluid wordt ingebed... Joost Millefant is muzikant. En dit is hier, dit is uh, van uh, CD nummer 5. Dit heet De Oceaan. Speciaal tegen bladblazers, schuur- en veegmachines. Even luisteren. Schoon dus opzetten. Op zo'n uh, beginnende, in, in beginnende herfst. Ja, als iedereen een bladblaas is, dan uh, is het nog net te doen. Kijk, want... Uh, zo'n kerk, ik zou toch niet zo snel zo'n kerk ingaan in om, om die stilte te ervaren. Je moet, je moet toch, dan moet je toch ook iets met kerken hebben, heb ik het idee. Ik, dit, ik, zou dan, ik zou dan zoiets doen, misschien. Tenzij er iets georganiseerd wordt wat wel jouw aandacht heeft. Hè? Of, of de natuur in. Ja, ja. Maar wat, sorry, wat nou, je dus Nou, er is iets wordt gezeer, georganiseerd wat wel je aandacht heeft. Ja. De natuur is natuurlijk een uh, prachtige, uh, wordt ook veel genoemd in ons onderzoek. Hè? Als ja. natuurbeleving is uh, een van de plekken waar mensen tot stilte komen. Alleen dat is weer niet echt in de stad. We wilden juist in ons onderzoek en in onze publicatie ons richten op die tegenhanger van die dynamiek in die stad en dus ook de plekken van stilte. Ja, ja, maar goed, daar, daar, daar heb je natuurlijk die. Uh, mensen moeten er buiten kunnen. En die, uh, die natuurlijke stilte, schrik is, is die natuurlijke stilte, is helemaal geen stilte. Maar toch word je als geschreven te ervaren. Ja. En wij zijn natuurlijk niet gebouwd op echte stilte. Nee, dat is in die kamer dus ook gebleken. Nee? Dat is niet, nee, uh, niet nee. echt natuurlijk. Nee, we zijn toch. Kijk, die, die, die, die, die, die blauwe bol waarop we wonen. Het is, het is toch een beetje een herriebox met elkaar. En we hebben het toch wel nodig op een of andere manier. Ja. Een decibellen. Ja. Ook in een kerk, ook als je stil probeert te maken. Maar genoeg om. stil genoeg om. Nee? Ja, ik ben even stil. Ja, ik goed, zit nu heel kijken. goed. Kijk, dat was mijn doel. Dat was mijn doel. Ja. Nou, let op. Hermine Schoenveld, die helpt je uit de cirkel van de tijd, de cirkel van liefde, te betreden. Hoe? Door eerst de stilte in jezelf te zoeken. Haar collega en vriendin Margie Bekenkamp... beheert het esoterisch centrum wel-wel-daad, moet ik gewoon ook zeggen... want ze is dubbel L. Op bezoek naar je bron. Het Engelse woord wel. En ook daar moet het stil voor zijn. Ja, voor mij is stilte... Uh, het is eigenlijk een soort beginpunt en een eindpunt. Ik vind het zelf heel fijn om eerst even zo van binnen mezelf te voelen. Laten we beginnen in stilte. Natuurlijke stilte. Voor mij helpt stilte om contact met een ander deel van mezelf te maken. En dan krijg je een ander gesprek. Vanuit waar het werkelijk over gaat. In plaats van over bla, bla, bla, bla. Nou, mijn naam is Hermine Schoneveld. En ik, uh, ja, ik begeleid meditaties, ik ben massagetherapeut, ik ben coach. Ik loop veel in de uiterwaarden met mensen om nou, naar de stilte te gaan. En om van daaruit de antwoorden te laten komen. Ik ben Margie Beenkamp en stilte maakt ook dat je een ander tempo volgt. Ik heb een praktijk de weldaad. De wel staat voor de bron, het Engelse wel. En ik gebruik de stilte om daar te komen. Nou, die bron noem ik het maar, mijn, mijn bron van eigen wijsheid. De stilte in jezelf, die kan je op heel veel verschillende manieren benaderen en bereiken. Door, zoals net even, echt letterlijk stil te vallen, door een korte meditatie. Maar ook door te dansen, door te wandelen. Ja, en wat ik zelf merk is dat er dan ook een ander soort uh, wijsheid zeg maar, naar boven kan komen. Dus vanuit je hoofd heb je veel kennis vooral, veel informatie. Maar de wijsheid, zo vanuit je lichaam op laten komen, die ontstaat eigenlijk pas als ik echt stil ben. Echte goede inzichten, zeg maar. En... Uh... Ik heb een vriend waar ik heel goed samen stil mee kan zijn. En dat is gewoon bij onze eerste afspraak, konden we al stil zijn. En ik denk: wow. En we zaten op het terras, echt onze eerste afspraak. We zaten met z'n tweeën op het terras, stil. Het was een hele vredige, fijne stilte. Ik vind het zelf heel prettig dat je dan niet, niet iets hoeft, niet iets moet met elkaar. Maar dat het gewoon helemaal goed is. Eigenlijk is het een soort thuiskomen in jezelf, zeg maar, bij de ander. En daarin verbonden zijn, zonder dat je meteen iets hoeft te zeggen. Want dat is nog wel eens wat er ja. gebeurt. Om het ongemak van die stilte maar te doen verdwijnen, eh, wordt er dan gebabbeld. Ja. Dat is waar ik eigenlijk heel blij van word, eigenlijk, van zo'n soort contact. Ik denk ook wel dat het belangrijk is om te zeggen dat de stilte een middel is en geen doel voor mij. De stilte waar we het net over hadden, dat is een plek waar je samenkomt met jezelf... maar waar ik denk dat je ook samenkomt met de rest van de wereld. Ja, en dat is ook een soort woordeloos. De rol van de stilte is dan om naar het voelen te gaan. Dat als ik gewoon voor beide woorden kan, dan ben je. Dan ben je gewoon eigenlijk een ervaring waarin je met elkaar in die eenheid bent. Dan ben ik, maar ik voel wel heel, ik voel wel. Ja, uiteindelijk is daar gewoon liefde. En daar, daar zit dan ook weer die stilte in en die eenheid in. Dat is misschien wel een mooie zoektocht waar zit de stilte in jezelf. En voor mij zit hij in mijn buik, en soms zit hij in mijn hart. Maar mijn buik is voor mij wel een belangrijke plek om echt in, om in contact met mezelf te komen. Ja, dat herken ik wel. Ja. Want echt stil in mijn hoofd is het eigenlijk bijna nooit. <lacht> Nee. Heb je het zelf net ervaren toen je even stil was? Dat je elkaar net tegenkomt en dan wel stil bent... dat vind ik wel een beetje snel eigenlijk, persoonlijk. Dat is wel heel saai eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Nee, er is, bij ons in de werkgroep was er een meneer die ging altijd met een vriend op vakantie, op wandelvakantie. En die hadden de afspraak om, uh, uh, als ze dan iets wilden zeggen, alleen maar iets mochten zeggen over wat ze waarnamen op ah. dat moment. Dus alleen maar wat ze zagen. Ja, ja. Geef, je, geef jezelf en elkaar een soort opdracht. Ja. Dat is ook een ja, dat, ja. Ja, mooi idee wel. Zeg, die werkplaats van de stilte, die de afgelopen drie jaar het bemand hè, met een aantal gelijkgestemden, kunstenaars en architecten, die, dat houdt op. Jullie nee, houden mee op. 19, 19 januari, wat gaat er gebeuren? Uh, we hebben de presentatie van uh, onze publicatie. Dus het werk wat we de afgelopen drie jaar hebben gedaan... hebben gebundeld in een, uh, in een boekje. Dat uh, bieden we aan aan uh, kerk, gemeenschappen, gemeentes. Waar? Um, dat is in Eindhoven. In een oude kapel hebben we een, uh, nou, een ontwerper gevraagd. Ja. Een chef die uh, heel goed is met eten en met concepten. En die heeft Oei. een prachtig concept bedacht rondom eten en stilte. En als mensen er meer van willen weten, kunnen ze naar, naar jullie website. website. Ja. Ja. Dat is www.werkplaatsvandestilte.nl 19 januari, om half zeven. Dan kunnen mensen ook zeg maar, ervaren ook wat jullie hebben... Dat is een... we, proberen, we proberen echt helemaal dan, dan, dan te bereiken wat jullie hebben bedacht hè, ja, in, in, in, die, in die ruimte. De ontwerpers hebben het dan altijd over een soort multisensoriale ervaring. Oké, okay, goed. Kijk, nou, zeg Ingrid Bal, uh, van de werkplaats van de stilte, dank voor de aanwezigheid. Ja, Ze hebben aan het eind gekomen van de studio daar over stilte... En ik wil nog even wijzen op uh, Studio Itzerda's grote verhalenwedstrijd. Want u kunt nog verhalen inleveren daarvoor, tot midden deze maand. Mag ik jou op wijzen? Zoek de ruimte en de stilte in uzelf om dat te verhaal te, te schrijven. Dat mooie verhaal dat hier zal worden uitgezonden. Uh, en uh, zal bepaald worden dat het mooiste verhaal wordt. Dank voor de aanwezigheid, Ingrid bal. De kop is eraf, luisteraars. Het nieuwe jaar is weer vers. En Studio Itzada is er weer helemaal klaar voor... om u ook dit jaar door uw winterdepressie heen te helpen. Moet u wel elke week luisteren. En krijgt u het tussendoor moeilijk? Beluister dan gedoseerd onze podcast. Ook voor vegetariërs. En vergeet onze aantrekkelijke radiowedstrijd niet... Nog maar één week de tijd, Studio Itzerda, uw zonnetje in huis. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Vanavond in KRO Brandpunt nieuwe getuigenissen in de zaak Zorik Jeta. Komt de vader van Maxima alsnog voor de rechter...